Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn vier doden gevallen. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken met in totaal negen inzittenden. Die zijn dus allemaal omgekomen of zwaar gewond geraakt. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, zo is er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt... is er een stijging van het aantal ernstige delicten, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2007 is er een dalende trend zichtbaar in bijna alle opzichten. Zo worden steeds minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Maar tussen de zaken die bij justitie terechtkomen zitten dus steeds meer ernstige delicten. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor diefstal met geweld.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 Voor het eerst in zijn carrière heeft tennisser Botik van de Zandschulp de tweede ronde bereikt van een Grand Slam toernooi. Hij won op Roland Garros verrassend van de Paul Hurkacz, die als negentiende was geplaatst. Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, verloor de eerste twee sets in een tiebreak, maar zorgde daarna voor een stunt door alsnog drie sets te winnen. Het weer. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of 6, Lokaal kan een mistbank ontstaan. Daarna opnieuw een zonnige en warme dag met maxima van 18 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Sweetheart, listen. I know the last few things having the good for the both of us. And I've caused you a lot of Before you make a decision like that, please just listen to me, 'cause I don't want to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. How you gonna leave me now? With my head on my shoulders. Gun, so don't talk, just...